voor spoedige start. Mark Hokken met het NOS Journaal. Het was van een tal van meldingen binnen van valpartijen. Voor zover bekend zijn er geen zwaar gewonden. Het KNMI waarschuwt nog voor gladheid in het midden en oosten van het land... met name op bruggen en viaducten. De komende uren verdwijnt de gladheid weer. Rijkswaterstaat schrijft steeds vaker boetes uit... voor het negeren van een rood kruis boven de weg... of ongeoorloofd stilstaan op de vluchtstrook... Vorig jaar deelden weginspecteurs zo'n 400 bekeuringen uit. De eerste tien maanden van dit jaar waren het er meer dan 900. Sinds een paar jaar mogen enkele tientallen weginspecteurs van Rijkswaterstaat boetes geven. Verreweg de meeste bekeuringen waren voor doorrijden bij een rood kruis... dat een afgesloten rijstrook aangeeft. De boete bedraagt 230 euro. Het kabinet wil het Nederlanderschap intrekken van twee mensen... die zijn veroordeeld voor een terroristisch misdrijf... De twee mannen zijn op dit moment nog in Nederland. Ze zijn voor de zomer veroordeeld, maar wat ze hebben gedaan is niet bekendgemaakt. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid beroept zich op een wet uit 2010... die bepaalt dat mensen die zijn veroordeeld voor een terroristisch misdrijf... het Nederlanderschap kunnen verliezen. Dat kan alleen als iemand ook een andere nationaliteit heeft. Anders wordt iemand stateloos. Oostenrijkse artsen zijn teleurgesteld over een plan van het nieuwe kabinet... om roken in de horeca toch niet te verbieden... Volgens de artsenvereniging is dat een stap terug en is het plan schadelijk voor de gezondheid van alle Oostenrijkers. De artsen overwegen het parlement te vragen om een referendum te organiseren, zodat de bevolking zich over het plan kan uitspreken. Of dat referendum leidt tot een rookverbod is nog de vraag. Uit een peiling onder 800 Oostenrijkers blijkt dat een meerderheid tegen een algeheel rookverbod is. Het weer, af en toe zon, maar ook buien, in het binnenland soms met natte sneeuw of hagel. Het wordt een graad op vijf.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 Zeg, wat is dit toch voor een lied? Speel het spel, de wereld is rond en draait als een scheef met duizenden namen. Speel het spel, ontdek aan je hart. en Een hart is een huis met tientallen ramen. Speel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 heb ik wel gedacht Nog een plaat? Dat is dan de elfde Of de twaalfde <lacht> Ik weet het niet meer Volgens mij draait je steeds dezelfde uh, Speel het spel En nou dan weet ik het weer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 daarom ben ik met zingen gestopt. Hebben we hebben het natuurlijk over Treya Dops. Nu hoort u haar met een hitje uit 1968. Was je maar in Lutjebroek gebleven? Was jij maar. See!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 Ja, dat was bijna Ramsesavi met Sammy. En daarvoor Juul de Korte met de school. En de volgende dame is Annemaria Palme. Beter bekend als Annie Palme, geboren in Ermuiden. Op 19 augustus 1926. En overleden in Beverwijk op 15 januari 2000. Als een Nederlandse zangeres werd bekend als Annie Palme. En ook als Drieka van de Broertjes van Buten. Haar voornaam werd vrijwel altijd als Annie gespeeld met IE...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 Samen, samen, al val de rekening om ons niet en deel en alles. Ons huisje maar klein. Wij zullen wat ook het leven bieden. Waar ik wil verlopen. Helemaal gelukkig dat ook mijn vader had. Wij hebben vonden wat ze is, een schat. Zo gelijk een verre kink dat ik al jaren ken. Toch ben ik blij dat ik haar broer niet ben. Hey mama, mama, klon eens hou. Kijk eens naar dat meisje wat ze lijkt.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 U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. Ik ben het cadeautje naar de botermarkt gegaan, naar de botermarkt gaan. Ze wil maken wat ze wil, ze wil maken wat ze wil, ze wil maken wat ze vol. ze wil ze ze maken, ze ze maken, ze ze maken wat ze vol. En ze maken van boter een dominie, een domini pardus, in de karren. Ik dominee in de kark, in de kark de dominee. Een dominee, een dominee, en, en mijn domi, domi, zuster die ik die, die, en mijn zuster die ik die, en mijn zuster die ik En ze maakte van boot naar een wafelvrouw, een wafelvrouw per doos. Kom er binnen, kom er binnen, zei de vrouw. kom er binnen.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 Karak, de domini, in de de, karik, en de, karik, de Een domini, een domini, die, die, die. Die, die. Die, die. Die, die. een domini, een domini, een een domini, een een domini, een En en domini, een domini, een domini, en een domini, een een domini, een domini, een domini, een domini, een domini, een domini, een een Zij de Kom maar binnen, kom maar binnen, zit er In de karak in de karak zie er dominie. In weer weer in weer weer weer weer dominie. Een dominie, dominie, weer weer weer weer weer weer weer weer weer weer En weer weer weer weer weer weer weer En weer En weer weer weer weer weer weer weer In de, suite, en de suite, Hers betalen, hers betalen, zij de kastelein. Hers betalen, hers betalen, zij de kastelein. Zij je pakken, zij je pakken, zij de toverheks, Zij je pakken, zij je pakken, zij de toverheks. Kom er binnen, kom er binnen, zij de bavouw Kom er binnen, kom er binnen, zij de bavouw In de karik, in de karik, zij de dominie. In de karik, in de karik, zij de dominie. Andomie, domie, andomie, domie, nemus.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 Arme mannen voor gevoelen, woning in voetbalpoelen. Schoenen in de kel gezocht, nieuwe schoenen gekocht. Eén schoen te groot, aan de schoen te klein. Eén voet zo bloot, aan de voet doet fijn. Schoen aan die voet zit niet zo goed. Hè? Schoen aan die voet niet wat die wezen moet.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 De mensen en blijven te zien.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 Dat hondje weet, niet? allemaal fijne dagen en een voorst.